8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De brandweer is niet goed voorbereid op de bestrijding van natuurbranden. Van de tien onderzochte veiligheidsregio's... kunnen er acht een grote natuurbrand niet aan. Dat staat in een rapport van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid... dat in handen is van het tv-programma 1 Vandaag. Er staat in dat er geen adequate voorbereiding en aanpak is bij natuurbranden. Ook is er niet genoeg kennis over het blussen van bosbranden en wordt er op te veel verschillende manieren gewerkt. Alleen de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden zijn goed voorbereid op natuurbranden. Het Europees Parlement overweegt te bezuinigen op de kosten voor tolken. CDA-Europarlementariër Esther de Lange heeft voorgesteld de inzet van tolken aan te passen aan de behoeften. Vergaderingen van het parlement worden live vertaald in alle 23 officiële talen van de Europese Unie. Dat gebeurt ook bij kleine vergaderingen. Als er wordt getolkt in een taal die door geen van de aanwezige leden wordt gebruikt, zijn dat overbodige manuren, zegt de Lange. Tegen het voorstel is al verzet gekomen van een Belgische christendemocraat. Die vindt dat het snijden in het aantal tolken ten koste gaat van de kleine talen. Syrië is niet langer kandidaat voor een zetel in de Mensenrechtenraad van de VN. Volgens diplomaten wordt Syrië vervangen door Kuwait. Syrië was voorgedragen door een groep Aziatische landen. Maar tegen de voordracht kwam protest van VN-lidstaten en mensenrechtenorganisaties. Zij wezen op het keihard neerslaan van betogingen tegen het Syrische regime. Volgens hen kan een land dat zelf de mensenrechten schendt geen lid van de raad worden. In een reactie op de terugtrekking van Syrië noemen mensenrechtenorganisaties Kuwait een veel betere kandidaat. Daad. Ze wijzen er wel op dat ook koewijd geen democratie is. Het weer, vanavond en vannacht nog kans op een enkele bui... en er kunnen mistbanken ontstaan, minimaal rond 8 graden. Morgen veel zon en de middagtemperatuur ligt dan tussen 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Gorkum 7 kilometer... Komt er een ongeluk, daardoor is de weg dicht bij Gorkum. En op de A16 van Rotterdam naar Breda file door een ongeluk. En daardoor staat er tussen Zwijndrecht en de randweg Dordrecht 3 kilometer. Ah, het is lekker. Even uitleven op de gitaar.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 Maar we beginnen met de actiedag morgen... voor de Iraanse Nederlander Abdullah al-Mansouri... georganiseerd door Amnesty International. Hij zit morgen precies vijf jaar gevangen in Iran. Volgens Amnesty zonder goede bijstand, zonder een echt proces... en al maanden zonder enig contact met de buitenwereld. Een aantal bekende politici zet zich in voor al-Mansouri... zoals bijvoorbeeld in 2006 toenmalig burgemeester van Maastricht... Gert Leers, en dat deed hij in deze radiospot... Een stadgenoot van ons is verdwenen. Het is Abdullah al-Mansouri. Hij is afgelopen mei in Syrië opgepakt, samen met zeven anderen. Al-Mansouri is daarna overgedragen aan Iran. Wij vrezen voor zijn leven. Help ons om deze Maastrichtenaar en zijn lotgenoten te vinden. Laat uw hart spreken. Laat uw stem horen. Laat dit drama niet stilzwijgend voorbij gaan. In de studio in Maastricht zit Adnan al-Mansouri, de zoon van Abdullah. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Even voor mensen die denken, die naam die ken ik ergens van. Maar hoe zat het ook alweer? U bent samen met uw vader en moeder en ook uw, uw broers en zussen... in 1988 naar Nederland gekomen. En uw vader is op een gegeven moment naar Syrië gegaan... en daar opgepakt en toen uitgeleverd aan Iran. En waarom is dat toen gebeurd? Waarom wil Iran hem in de gevangenis? Nou, uh, ik zal uh, het toch even het, uh, kort moeten zeggen... want het is toch een, uh, we hebben te maken met toch een lang geschiedenis. Mm -hmm. uh, een geschiedenis van een uh, Arabisch land... Uh, dat uh, gecoloniseerd, geannexeerd is door Iran in april 1925. Afgelopen april is het precies 86 jaar geworden. Uh, goed, wij streven uh, voor uh, wederkerigheid van onafhankelijkheid. En aangezien vader uh, werd gekozen in 2001 uh, als uh, president in, uh, in de ballingschap... Uh, en zodoende, uh, nou goed, uh, dat is dan een, een enorme gevaar uh, voor de nationale veiligheid van Iran. Het is een gevaar voor het bestaan van de Ayatollah's. Daardoor uh, hebben ze hem dus uh, ontvoerd in samenwerking met Syrië en, en uh, Iran uitgeleverd in uh, 16 mei 2006. Ja, want hij, hij strijdt voor een onafhankelijk deel hè, van uh, Iran. Hij strijdt. Uh, hij strijdt uh, met hem strijden nog 15 miljoen uh, andere Ahwazi, arabische bevolking voor de onafhankelijkheid. Uh, ons land is uh, ooit onafhankelijk geweest, ooit een mm -hmm. eigen staat geweest. En Iran heeft dat ingelijfd. De toenmalige Perzië, de, de vader van de laatste sjaal van Iran. Ja, heet dat, dat hè? De, de Ahwazi, ja. Dat willen we gewoon weer terug hebben, onze ja. rechten gewoon weer terug hebben. Dat was de reden voor, van zijn arrestatie. Ja. ja. En inmiddels is dat alweer een heleboel jaren geleden. En wanneer heeft u voor het laatst contact met hem gehad? Uh, wij hebben sinds uh, medio september 2010 voor het laatst uh, zijn stem gehoord. Ja, ja. En uh, sindsdien uh, weten we het niet. Uh, uh, of hij nog leeft. Uh, zo ja, en uh, is blij is hij nog steeds dezelfde plaats. Al weten we dat ook niet. Dus eigenlijk al vijf jaar weten we niet... welke gevangenis wordt hij vastgehouden. Hoe het met zijn gezondheid uh, gaat. Uh, krijgt hij een arts uh, te zien. Hij uh, is, uh, toen hij van hier wegging... Ha had hij ook medicijnen met zich meegenomen. Uh, dus uh, uh, zijn gezondheid was uh, niet 100% toen hij van hier wegging. Nee. U heeft hem dus gesproken in september vorig jaar. Dus acht maanden geleden inmiddels. Wat, hoe ging het toe met hem? Wat? Wat zei hij toen? Uh, ik uh, moet bekennen dat ik persoonlijk hem niet gesproken heb, maar was eerder mijn uh, moeder. Ja. Maar goed, uh, van de andere kant, uh, de, de gesprekken van de afgelopen vijf jaar uh, zijn er geen enkel verschil uh, geweest. Uh, hij is degene die de vragen uh, stelt uh, hoe het met ons gaat en andersom als wij dezelfde de vraag stellen, uh, wordt het gewoon niet beantwoord. Uh, hij zegt, ik weet het niet, uh, dus vraag mij niks... waar ik geen antwoord op kan uh, nee. zeggen, geven. Uh, wonderbaarlijk, heb ik ook eerder eerlijk in de media aangegeven... dat een van zijn laatste contacten, dat is uh, ergens in augustus 2010 geweest... waarin hij uh, klaagde over zijn gezondheid. Dat was een van de eerste keer dat hij klaagde over zijn gezondheid... en een, een, een, een bestek van vijf jaar tijd. Ja, en daar schrok je juist heel erg van, dat hij daarover inderdaad ging klagen. Inderdaad, ja. ja. Ja, want hoe is het voor u uh, om in die onzekerheid te leven? Nou, het is uh, ja ik, ik weet niet uh, welke termen ik zou uh, kunnen of willen of uh, moeten gebruiken om uh, ja, dat te beschrijven. Uh, in principe is het, uh, ja, het is moeilijk dat te beschrijven. Uh, het is je vader verdwijnt ineens. Nou goed, dan weet je ook niet eigenlijk wat er met hem aan de handen is en hoe hij behandeld wordt. En überhaupt uh, welke beschuldigingen, al die beschuldigingen die de afgelopen vijf jaar aan onze uh, adres is uh, toegewezen. Geen enkel uh, beschuldiging heeft Iran op papier aan ons uh, kunnen geven. Nog ons, nog de Nederlandse staat. En nou goed, vijf jaar al zaten, weten we eigenlijk niet waar we aan toe zijn. Nee, beheerst het u? Het is in principe, nou natuurlijk beheerst het, wij leven van dag tot dag. Ja. Uh, en dus het, uh, ja, we weten dus niet uh, bij wie we moeten aankloppen. Uh, wij zijn uh, uiteindelijk uh, nou, afhankelijk van onze Nederlandse staat hier... om uh, voor haar uh, burgers uh, op te komen. Maar goed, uh, van de andere kant, als Nederlandse staat blijft aangeven... onlangs heb ik ook een gesprek gehad met zijn excellentie uh, Rosenthal... Uh, waarin hij ook precies hetzelfde mij vertelt als zijn medewerkers van wij doen alles wat wij kunnen. Mm -hmm. Wij uh, grijpen elke kans, elke gelegenheid... gelegenheid om uh, de kwestie van Al-Mansouri onder de aandacht te brengen... bij de Iraanse autoriteiten. Maar goed, de Iraanse autoriteiten houden de duur gewoon stevig gedicht. Ja. ja, want Rosenthal noemt u hè, de minister van Buitenlandse Zaken. Maar meneer ja. Leers, die is inmiddels ook minister... in de tijd was hij burgemeester. Kan die nog iets voor u doen? Uh, ik zou hopen van wel, al lijkt het mij sterk. Uh, de heer Leers, uh, toen, er tijd, toen hij nog uh, burgemeester was, uh, heeft hij uh, zich ook uh, goed uitgesproken uh, dat uh, hij zich niet wil mengen in een politieke kwestie. Het is uiteindelijk een politieke kwestie, want uh, mijn vader is niet, uh, niet gepakt uh, voor uh, bewijs van spreken, was Iran regelmatig en bijna standaard beschuldiging doet: uh, drugshandel, uh, uh, of, of een spion van Amerika of Israël. Het is een politieke kwestie. En uh, uh, nog ministerleers, nog andere ministers uh, willen ze hun vinger uh, daaraan branden. Vindt u dat ze meer moeten doen? Uh, de middelen hebben ze zeker. Zij beschikken over genoeg middelen om dat uh, te doen. Maar mm -hmm. goed, dit, dat, ik heb het altijd gezegd. Ook zelfs tegen de minister uh, heb ik gezegd. Van in hoeverre uh, Nederland uh, uh, bereid is om uh, de, voor haar burgers op te komen. Maar goed, uh, van de andere kant uh, zijn wij, uh, althans ik als uh, persoonlijk weet ik heel goed... Uh, uh, wat de relatie tussen Iran en uh, Nederland is. Ja, uh, het is moeizaam. Uh, enerzijds, als we het hebben over diplomatieke... Uh, zeg maar... Uh, uh, ja, diplomatieke relatie. Maar van de andere kant, als we kijken naar de economische relatie. Nou, dan uh, het is het is een, een mensleven. Er staat er niks voor bij wat Nederland en Iran verdienen. Nu, zei u, we leven in een enorme onzekerheid. Want uh, in 2007 waren er geruchten dat hij ter dood veroordeeld zou worden. Toen is het uiteindelijk onder druk, waarschijnlijk ook van Amnesty. En misschien ook wel de druk vanuit Nederland. Uh, omgezet in een uh, gevangenisstraf. Maar is inmiddels duidelijk hoe lang die gevangenisstraf uh, is? Uh, wij uh, horen nu en dan uh, wel eens uh, tegenstrijdige berichten. Uh, inderdaad, wat u net al benoemde. In 2007 had hij al die doodstraf gekregen zonder medeweten van Nederland. Uh, want er zijn uh, toen een tijd, uh, een maand juni en juli uh, zijn er twee uh, of drie zittingen geweest waar hij voor de rechter is uh, verschenen. Nota hetzelfde rechtbank uh, die hem, uh, de revolutionaire rechtbank in onze uh, hoofdstad, Awas City waar hij bij Verstek 20 jaar geleden al voor de dood, dood zeg maar, was veroordeeld. Mm -hmm. Goed, 20 jaar later dus weer gebeurt hetzelfde. 2007. Er was geen mens was aanwezig geweest bij de drie zittingen. Nog Nederlandse vertegenwoordiger, nog familie, nog advocaat. Niemand is erbij geweest wat er gezegd is en nou, wat zijn antwoord was. Goed, Iran beweert dat hij heeft schulden, zeg maar, bekentenis afgelegd. Mm -hmm. Dat is dat dat is ook niet waar. Dat heeft dat hij zelf niet. nooit. Nee, dat geloof ik niet. Hij heeft hij ook nooit erover gehad. Nee, nee, nee. En en en ook die drie zittingen die er plaats hebben gevonden, hebben we nog van hem zelf gehoord en niet van iemand anders. Uh... Nee. Er is op dit moment natuurlijk ontzettende onrust hè, in de Arabische wereld. Er zijn ook uh, ja protestmanifestaties geweest in Iran. Is dat nou positief voor hem of juist extra gevaarlijk? Nou, uh, om uh, de, hier is het eerste deel van uw vraag. Uh, ik ben eigenlijk blij dat u de, de Arabische Lente al uh, benoemt. Uh, want we hebben nu op uh, deze moment niet uh, te maken met onrust uh, in Syrië of Libië of ergens anders. Maar ook in Iran zelf met name. En Iran in het algemeen en het bijzonder. Uh, Ons grondgebied, alhast, wat tien uh, keer groter is dan Nederland. De per vlakte met 15 miljoen inwoners. Sinds 15 april is er ook daar een intifada aan de gang. Uh, dan uh, wil ik graag nog een paar cijfers noemen. Wat dat zeker is, alleen ook. Uh, on van onze, onze bronnen. Dan heb ik het niet over wat Iran uh, verzwegen heeft. Meer dan 80 doden zijn er inmiddels gevallen sinds 15 uh, april jongstleden. Meer dan 700 arrestaties. En dan uh, zijn wij inmiddels de tel kwijt over de, de, de gewonden. En uh, we zien dus dat Iran uh, publiekelijk uh, de, de, de, de onrust of de, in ieder geval uh, de, wat er uh, zich heeft plaatsgevonden. En uh, Egypte heeft uh, toegejuicht, En uh, uh, waarbij Iran dan uh, de, de Egyptische president Mubarak uh, van, uh, aanspreekt zo van... De de bevolking heeft recht om te demonstreren. Dat doen ze precies ook bij Libië. Maar Syrië, juist, hebben zij alles gedaan... om de, de opstand in Syrië tussen de kop te drukken. Wij hebben zelfs bronnen die dan gemeld hebben... dat Iraanse revolutionaire garden in, in Syrië zijn aangekomen... die, uh, ja, die in ieder geval de, de, de demonstraties in ja, Syrië zelf Maar is dat nou uiteindelijk uh, gevaarlijk voor uw vader... dat daar dus inderdaad in dat gebied waar hij dus ook gevangen zit... waar ook hij voor terecht. strijdt voor die, he, voor die onafhankelijkheid... Is dat nou, nou zo dat de... hij wordt gezien toch nog weer als, als de, degene die erachter zit? Dat is zeker uh, zo. Uh, wij, uh, en de, de, deze intifade van 15 april, dat is een, in principe een, een, een, een, een herdenking eigenlijk van uh, de intifade van 2005. Waarbij uh, toen mijn vader nog in Nederland was, uh, ook die intifade van 2005 werd in zijn schoenen geschoven. Dat is in principe, uh, oh, we hebben eigenlijk altijd de opgeroepen, de bevolking, elke kans die zij kunnen grijpen om de straat op te gaan. Om uh, vred, uh, zo vredig mogelijk uh, op te komen voor hun rechten. Uh, zelfs verboden, uh, als wij zover kunnen uh, zeg maar, uh, de controle kunnen uitoefenen op uh, de bevolking. Dat het niet eens met een steen mag uh, geworpen worden. Zodat in ieder geval te laten zien hoe vredig in ieder geval dat we onze rechten ja. willen. Uh, maar goed, dat is uh, wat wij uh, berichten uh, hebben gekregen. Uh, dat deze, uh, deze intervalen van uh, 15 april 2011 ook in zijn schoenen zal uh, geschoven ja, worden. Ja, daar bent u bang voor. Ja. Ik uh, wens u heel veel sterkte en ook morgen met, uh, met de actiedag van de MNC International. Um, er worden petities uitgedeeld, heb ik begrepen. En u gaat strijden voor uw vader. Blijft strijden, beter Wij blijven strijden, ja, Wij, uh, blijven strijden. Ja. er is, dus geen, uh, er is geen, uh, geen andere keuze helaas. Nee. Dank voor dit gesprek. Adnan al Mansouri en uh, succes dus. En laten we hopen dat het allemaal effect zal hebben. Dank u wel. bent bedankt. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. We hebben tijdschriften voor ouders van pubers, voor 50-plussers, voor mensen die gaan trouwen. En vanaf donderdag ook een blad voor mensen die gaan scheiden of gescheiden zijn. De Basta. Hij ligt hier voor mijn neus. En de hoofdredacteur van De Basta zit hier in de studio, Mariette Vemers. We kennen jou als presentatie van SBS. Ja. En jij bent nu de hoofdredacteur van De Basta. Ja. En dan denk ik, je bent vast gescheiden zelf. Oef, ja. Dat denk jij heel goed. Ja, klopt hè. Ja, je dat bent klopt. een ja, ja, En daarom hebben ze jou benaderd. Ja, dat. Maar ook omdat ik mee het Company heb opgericht. Dat anderhalf jaar geleden een datingcommunity... voor alleenstaande ouders. En um, zodoende ben ik ook met, met hen in contact gekomen. Ik ja, je zat al een beetje in de scene. Ja, zeg maar. ja een logische <laughs> stap voor hun om mij dan te vragen. Ja. omdat ik natuurlijk daar al mee, veel mee te maken heb. Ja. Waarom heet het de Basta? Nou, dat is ontzettend fijn dat je dat vraagt. Want het is juist heel duidelijk niet het basta met je ex, weet je wel. Want dat is nou juist... want Ik, ik ben mede gevraagd omdat ik ook dat, die Mad Company heel positief in de, in de wereld heb gezet. Omdat ik echt, en dat is ook zeker uit ervaring, heb ervaren... dat het ontzettend belangrijk is om op een gegeven moment... die knop om te zetten van verdriet, van wellicht woede, rancune... en dat is het basta-moment, dat je besluit... Van Ik hou ermee op met in het verleden leven. En ik, ik draai me om en ik ga richting de toekomst. En dat is een, ja, dat is een soort iets in mij daar, waar ik een lans voor wil breken. Dat, om mensen daarmee te helpen om dat basta-moment te bereiken. Want het, het leven is zoveel leuker als je dat kunt. Ja, en helpt een blad daarbij? Nou, dat denk ik wel. Ik, toen ik zelf de, in die situatie kwam uh, vijf jaar geleden... had ik ontzettend behoefte aan, aan uh, ja, lotgenoten. Het is een vreselijk woord, maar lotgenoten, gelijkgestemden. En toen ben ik op internet gaan kijken. En dat, in, in die eerste, uh, nou, dat eerste jaar. Zeker, hielp het mij gewoon heel erg om te lezen op internet dan en ook via vooraan in contact te komen met ze. Dat er zo ontzettend veel mensen in exact dezelfde situatie zitten. Het eerste weekend dat mijn dochtertje naar de vader ging, nou, je kon me wegdragen. Ja, oh. dat was zo vreselijk verdrietig was ik toen. En toen ben ik gewoon internet opgegaan, want, want ja, wie, zoveel mensen om je heen zijn dan gewoon in het weekend lekker gezellig ja. samen. Met dat gezinnetje. Met dat gezinnetje, wat jij zelf misschien ook wel zo graag had gewenst. En, uh, nou ja, en toen heb ik er ontzettend veel aan gehad. Dus ik denk zeker dat een blad uh, je kan helpen om, om door, die, door die tijd heen ja. te komen. jouw basta-moment wil ik graag straks horen hoe, ja. hoe dat jou gelukt is. Maar dat blad, want dat ligt hier voor mijn neus. Ja. En je zei net, nou, ik hoef niet eens in mijn hand te hebben. Want ik weet precies wat overal staat. Blad zijn ja. er zoveel in die ja. column. Ja. Uh, want wat is jouw favoriete stukje? Waar ben je nou het meest trots op? Oh jeetje, dat is nou echt een the Kill Your Darling vraag. Maar, <laughs> nou, één uh, van, hoeft ja. niet u? Nou, uh, Birdnesting vind ik een heel mooi interview. Of Birds een nesting. reportage, sorry. Um, er is ook een interview wat ik heel mooi vind. Maar Birdnesting is een reportage. Het gaat over een, een nieuwe vorm van co-ouderschap die in Amerika veel gebruikt wordt. En dat is dat niet de ouders of niet de kinderen uh, verkassen, maar de ouders. En um, daar is heel veel voor te zeggen, omdat je dan als vader en moeder ervaart wat je eigenlijk. Je kinderen anders had aangedaan. Ja. En uh, het nadeel, en dat wordt ook goed weergegeven, is natuurlijk dat het een dure oplossing is. Want je hebt in principe natuurlijk drie huizen nodig. Anders zit je nog steeds uh, tussen die vuile onderbroeken van die ex waar je ja, even geen zin meer in hebt. Ja. Dus je hebt in principe drie huizen nodig. En dat, uh, dat is natuurlijk een kostbaar geintje. Dus dat, dat is weer het nadeel eraan. Maar het absolute voordeel eraan is dat en dat dat, daar wordt ook voor gepleit in het uh, in de reportage, is dat je het misschien het eerste jaar zou kunnen doen. Dan hebben die kinderen de, de grootste klap gehad. Dan hoeven zij niet iedere keer met een koffertje en toch in een ander bedje en weer winnen en toch die lievelingse knuffel vergeten. Ja, oh ja. Hebben zij dat? Ja, dat, dat soort dingen spelen ja. gewoon. En dat, er zit ook wat ook namelijk een hele favoriet is van mij, is het dagboek van Roos. En dat is door uh, Katrien Hoekstra geschreven, journaliste, en die of schrijfster eigenlijk. En dat is vanuit een meisje van negen, en die omschrijft het echt zo ontzettend lief. En ja, ik heb natuurlijk zelf ook een dochter van ongeveer die leeftijd. Ja, het had mijn dochter kunnen zijn. Die dat schreef. En zo. heel herkenbaar. Want wat staat er dan bijvoorbeeld? Wat ervaart ja, een kind? Denk nou ja, je? bijvoorbeeld, dus. Uh, uh, ze, dan schrijft op een gegeven moment dat meisje van. Lisa wil met me komen spelen, maar ja, ik ben bij papa dit weekend, dus dan kan dat niet. Nee. Ja, en dat, dat, dat speelt dan. Weet je wel? Of van uh, ze wil eigenlijk heel graag dat er papa en mama weer bij elkaar natuurlijk komen. En dan heeft ze een plannetje bedacht. En dat plannetje, ja, dat valt uiteindelijk. In duigen en dat is gewoon ja, dat is het. Is heel herkenbaar ja. als je in die situatie. Zit. Ja, papa en mama willen niet meer, nee. Nee, want ik zit hier te bladeren en dan zie ik columns. Inderdaad, een heleboel advertenties van echtscheidingsnotarissen en ook bemiddelaars. Ja. Nou, achterin hebben we dat hebben we dat dat, dat, dat uh, hebben we achterin gezet om gewoon heel duidelijk te laten zien. Dit is uh, voor alle provincies hier kun je terecht als je hulp nodig hebt ja. voor uh, op echtscheidingsgebied, dan uiteraard. Maar of, uh, ook als je dus echt praktische tips, maar ook mediation. Dus als je meer em ja. emotioneel geholpen moet worden, uh, dus dat is van achterin een heel handig overzicht van per provincie waar kun je terecht. En je zei, er staat ook een heel mooi interview in. Er staat hier ook een interview in met een, een vrouw die creatieve kindertherapie geeft. Ja. Als een knuffel niet meer helpt. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld dus ook om mensen die in scheiding liggen te zeggen... joh, als je kind hier nou ongelooflijk in de war is, lees dit en misschien geeft dit een houvast. Ja. Ja, dat is het precies. Het is, het is, uh, dat heb je natuurlijk vaak als je hoofdredacteur bent. Dat je, je, je kunt de inhoud enigszins beïnvloeden. Het is een, uh, een tovervee, zoals ik haar altijd noem... die mijn dochter zelf ook gehad heeft. Oh. En dat, dat wil ik best delen. Want uh, toen mijn dochtertje vier was... merkte ik gewoon dingen bij haar. Dat ik dacht, ja dat is toch niet helemaal... Niet helemaal zoals een kind van vier hoort te zijn. Het was, het, wel deze? Het, was, uh, het was naar aanleiding van de klassenfoto. Het staat ook in het magazine. Het was naar aanleiding van de klassenfoto waar alle kinderen gek mochten doen. En iedereen hè, gekke bekken trekken. En... Ha, ha. En Mire stond als, mijn dochter, heet en die stond als enige heel star, serieus. En ik denk: Nou, dit is gewoon niet goed. Weet je, dat kind durft, of dat kind, mijn kind, durft niet gek te doen. Nee. Die durft niet eigenlijk zichzelf te zijn. En er waren ook andere tekenen. Dat ik dacht van, nou, en toen hoorde ik via een collega van mij uh, over deze Monika Zevenhoven. En uh, ik noem haar dus sindsdien de Tovervee. <laughs> want zij, en zij heeft gewoon mijn dochter uh, ja, net datgene gegeven wat ik haar gewoon niet kon geven. En, en dat, en dat had te maken ook natuurlijk met mijn eigen verdriet. En ik wil ook ontzettend graag daarmee laten zien hoe belangrijk het is dat ouders dat verdriet van hun kinderen gewoon wel zien en serieus nemen. Want je bent zo meestal bezig met je eigen toestand dat je. Ja, heel snel denk aan de kinderen, dat is ja. wel goed. Weet je, ach, en ik koop nog een extra cadeautje misschien, nog een extra taartje bakken. Maar daar zit het hem vaak niet nee. in. Het zit hem echt dieper, dat de, wat er toch wordt ja. aangedaan. En, en de... hoe zij dat dan aanpakt, dat moet je dan maar net lezen. Hè? Want dan, gaan ja. we, dan, kan je, dan moeten ze de was ja. daar kopen. Ja. Ja. Hij ligt hier voor mijn neus met tatum dagen. letten ja. op ook iemand die gescheiden is zelf. Ja. Wat voelde jij nou toen hij van de pers kwam? Nou, dat is echt... Ze was zo, ik kwam terug van uh, een weekje in de bossen. was ik met een vriendin geweest. En mijn dochtertje heeft... In die week had ik ook... Uh, dat was vorige week dus. En ik had heel veel ja, toch ook wel persdingen. En mijn dochtertje was soms een beetje boos. Mam, je zou niet werken deze week. Ik zei, ja, het moet nu gewoon. Hartstikke ja. belangrijk. En uh, toen kwamen we thuis. En toen lag hij dus op de deurmat. Want ik stond niet naast de pers. Dat, dat is niet meer gebruikelijk. Maar hij lag dus op de deurmat. En mijn dochter die kwam binnen. die doet altijd de post. En die zei, mam, is dit goed nieuws? <laughs> <laughs> en toen, nou, toen was ik zo trots... Ja, ik haalde dat cellofane vanaf en nou, weet je, daar zit gewoon drie maanden werk in. Drie maanden non-stop werk met een ongelooflijk leuk team. Iedereen heeft keihard gewerkt en we hebben elkaar echt tot op het bot leren kennen. Maar dan, dan heb je het in je handen. Ja, ja en dat is, dat is echt een geweldige ervaring. Is iedereen gescheiden die er werkt? Nou, 90% wel. Oh, ja, of gescheiden, of is dus nooit getrouwd geweest maar single moeder. De journalisten bijna allemaal. Ja. Uh, Eén van de vormgevers is single, en de ander is inderdaad ook gescheiden en heeft ook aan beurtnesting gedaan. Oh, dus okay, uh, daar dus heb ik ook wel op gelet. Hoor. Toen ik die carte blanche kreeg van oké, okay, je mag het blad maken. Toen heb je ja. echt een, een groep mensen om me heen verzameld. Want dat, daar valt of staat ook alles bij. Een goed team. Ja. Die, uh, ja, die er vanaf weten. Dus de journalisten de journalisten als de vormgeving ja weten die snappen oh, waar ze het over hebben. Ja. Het basta moment hè, want daar gaat het blad dus ja. over. Niet zozeer die kerel basta, maar meer of die vrouw of die vrouw ja, inderdaad, ja. maar meer ik ga het leven weer aan, ik ga ik ga weer wat maken van mijn leven. Ja. Het keermoment. Ja. He? Of hoe noem je het dat? Het moment dat je weer opveert, dat je weer keert. Had je, weet je nog, van vroeger had je zo'n zo duikelpennetje, zo'n zo pennetje met zo'n bolletje onderaan, dat zo'n tik-tak-tik-tak zo heen en weer ging. Ja. En op een gegeven moment staat het pennetje stil. Dat is het baste-moment. Dat je heen en weer van links en rechts geslingerd wordt. En in één keer sta je stil en dan is het oké. Okay. Ja. En wat was jouw moment? Nou, mijn moment kwam nadat ik toch wel een half jaar lang... Uh, de vader van mijn dochter het uh, een beetje moeilijk maakte. Omdat ik gewoon verdriet had en boos was. En ook zijn nieuwe vriendin natuurlijk daarom uh, per definitie niet aardig vond. Tom natuurlijk. Ja, en, uh, en toen, ik, ben, uh, ik ben nogal rationeel ingesteld... als het om echte diepe emoties gaat. Dus ik kwam niet aan mijn gevoel toe. Ik kwam er niet. En, en uh, toen iemand raadde mij aan al langer van ga nou mediteren. En ik dacht, ja mediteren daar heb ik geen tijd voor. Bijvoorbeeld te druk. En dat is toch zonder van je tijd. Het, het standaard... Uh, uh, weerstand tegen meditatie. En uiteindelijk ben ik het toch gaan doen op een klein kussentje. Ik heb een kussentje gekocht en 2.0 meditatie, een cd, een ademhaling cd... van 50 minuten. En de eerste keer dat ik het deed dacht ik van, nou ja, oké, okay, prettig. Ik voel me wel rustig, maar nu. En zeg maar bij de nou, tiende keer, vijftiende keer, weet ik niet meer precies. toen. Want uiteindelijk met meditatie kom je naar tot je gevoel. Je, je komt en ja, bij mij stroomden de tranen over mijn wangen. En toen merkte ik van, ik kan vier levens positief beïnvloeden als ik nu die knop omzet van het is goed zo, het is zoals het is... we zijn uit elkaar, het komt niet meer goed. En op dat moment deed ik mijn ogen open en toen voelde ik... want de machteloosheid die je natuurlijk voelt na een scheiding... of na een uit elkaar gaan... Dat is zo fnuikend. En toen dacht ik in één keer, ik, ik neem de regie terug. En dat geeft dus juist zo'n kracht. En ik heb vier levens weet je, daardoor positief kunnen beïnvloeden. Van, van mijn ex natuurlijk, van, van de vader van mijn kind. Zijn vriendin, wat gewoon een hartstikke leuk kind blijkt te zijn. Een vrouw blijkt te zijn. Van mijn dochtertje en van mezelf. Ja. En dat is een heel powerful moment. Dat ik toen dacht van... nou. Een, en toen, ja, toen, vanaf dat moment is gewoon, ja, ik denk heel, heel super, de zon gewoon weer gaan schijnen. Dan nou, van, kom op. Wat heerlijk. Ja, we maken er weer wat van. En, ja. en, en hoop jij nu dat dat proces ja. uh, wat mensen doormaken, voordat ze een vergelijkbaar basta-moment krijgen, ja. dat dat versneld kan worden door dit blad van jou? Ja, dat hoop ik oprecht. Dat hoop ik oprecht, dat je gewoon leest over mensen die, die, die diezelfde strijd, in diezelfde strijd zitten. En de mensen die het overwonnen hebben. Dat het je of steun geeft. Of, of, en, en, en het bewijst dat je er... Het komt wel goed, weet je. En je moet er gewoon je moet er doorheen. En laat ons je dan helpen om er doorheen te gaan. Door vrolijk artikelen. door We hebben ook een cadeautjespagina. Gewoon vol met onwijs leuke cadeaus. En, um, en laat je gewoon een beetje aan de hand nemen. En, en ja, probeer... Ik, ik schrijf in, in het voorwoord in mijn openingscolumn: van, als je altijd blijft kijken waar de zon ondergaat, zul je hem nooit zien opkomen. En dat is wat ik zo graag wil. Weet je, draai je om en hup, ja. kijken we de toekomst tegemoet. Want er zijn bladen geweest hiervoor al, hè, die ook, ja. zich ook op echtscheiding hebben gericht. Ja. Um, en jullie gaan het redden, want zij hebben het niet gered. Nee, er is, uh, er is er een geweest en die heeft het niet gered. En dat is natuurlijk heel flauw om te zeggen, maar dat zat hem ook ontzettend in vormgeving. Ja. En uh, ik denk dat, dat je daar wel uh, een slag mee kunt slaan. Mm -hmm. Gewoon een, een, een blad wat lekker voelt, weet je, waar je je prettig ja. bij voelt als je het leest. Ja, dit is een uh, beetje HP de Tijd achter. Uh, of oh, vind je dat? Nou, qua materiaal okay. toch? Ja. Of niet? Ja, eh. Um... Nou ja, ja, we, we hadden eigenlijk de, de, de James uh, meer in ons achterhoofd... qua formaat en qua... Maar nou, ik vind het een compliment. Ik, uh, <lacht> nou ja, het, het is... Uh, maar het moet je, je, je moet je er lekker bij voelen op de bank gaan zitten... en dat je je prettig voelt. En als we, ik, ik heb ook onwijs gestreden voor een grap op het end. Ik wilde eigenlijk voorken en sukken, maar die konden niet. Dus hierbij nog steeds niet. <lacht> maar toen hebben zij uh, Berend, Berend aangeraden... om een grap te maken op het laatst. Ik wil zo graag dat mensen als ze het uit hebben, bijna uit hebben... nog even een goede grap. En dat je eindigt met een lach. Want dat is ja, een beetje een missie. Ja, positief mens ben je volgens mij. Ja. En, en een taboe, want dat is het toch nog, geloof ik, hè? Ja. Een beetje, ergens. Nou ja, wat ik ermee ook wil bereiken, en dat ook doordat ik hier bij jou nu mag zitten, kan ik dat soort dingen natuurlijk ook zeggen, is dat ik zou zo graag willen dat waarom kan je in de rij van de, van de supermarkt wel met een Playboy of een autoweek of weet ik veel onder, onder je arm staan, en zou je voor een basta moeten schamen? Omdat je gescheiden bent? Omdat je gefaald hebt? Is dat dan wat er meespeelt? En dat zal allemaal waarschijnlijk meespelen... Maar daar heeft niemand wat aan. Kom er gewoon voor uit. Van, kijk, ik ben absoluut voor onwijs vechten voor je relatie. Weet je? En relatietherapie ingaan. En, maar als het echt niet werkt, werkt het niet. En. Dan kom er dan vooruit dat het niet werkt. En zet dan je schouders eronder. En gooi die Basta onder je arm in de supermarkt. En ga het lezen. Ja. En pak je leven weer op. Nou, dat zijn mooie woorden ja. van de, de hoofdredacteur van De Basta. Mm. Het nieuwe blad ligt donderdag in de, in de schappen. Ja. Uh, wat spannend moet dat zijn voor je om te kopen spannend. in de winkel. Ja, ja het is ontzettend, uh, ontzettend spannend. Ja. Mariette Vemers, dus de hoofdredacteur van het schijningsmagazine Basta. Heel veel succes. Dank je wel. Um, dit was hem weer. Twee dingen voor vandaag. Uh, morgenavond 8 uur, dan zijn we er weer met twee nieuwe dingen. En dan zit hier Ellis de Bruin. Gesprekken uit uh, dit programma kunt u terugluisteren. Ga op onze site kijken, TweeDien.nl. na het nieuws, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Willemijn, Hi. wat staat er in jouw spoorboekje? In mijn spoorboekje, <laughs> zeg je dat mooi, ouderwets? Ja. ja. ja. Um, we hebben het over uh, Microsoft, dat miljarden betaalt voor Skype... maar is dat wel zo handig? Want is dat bedrijf wel iets waard... Hè, Krijn, kijk even aan, die zit naast mij, heeft het verstand van. Ja, het is wel iets waard, maar misschien niet die 8 uh, miljoen of miljard, was het? Miljard. Ja, miljard, goed. Dat en uh, de Jakhalse en um, Connie Breukhoven en de inbraak bij haar thuis. En de oorlog in Libië en wat vinden onze mannen en vrouwen daar, die daar zitten er eigenlijk van. En nog veel meer, dat allemaal. Na het nieuws van half negen, hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De brandweer is niet goed voorbereid op natuurbranden. Uit een onderzoek blijkt dat acht van de tien onderzochte veiligheidsregio's een grote natuurbrand niet aan kunnen. Dat meldt één vandaag. Ook is er niet genoeg kennis over het blussen van zo'n brand en wordt er op te veel verschillende manieren gewerkt. Bestuursvoorzitter Terpstra van Hogeschool in Holland... praat op dit moment met honderden studenten over de problemen bij de hogeschool. In Holland kwam de afgelopen tijd negatief in het nieuws... onder meer omdat er te makkelijk een diploma werd gegeven... en de onderwijsinspectie kwam met een vernietigend rapport. Minister Kamp vindt de meningsverschillen binnen de FNV een interne kwestie... en wil er niets over zeggen. Wel vindt hij dat er niet te lang kan worden gewacht... met doorpraten over het pensioenakkoord... Binnen de FNV is verzet tegen het principeakkoord dat bijna een jaar geleden werd gesloten met werkgevers en het kabinet. En een CDA-europarlementariër vindt dat er wel bezuinigd kan worden op de tolken. Elke vergadering wordt live vertaald in 23 talen, ook als dat een taal is die door geen van de aanwezigen wordt gebruikt. En dat zijn overbodige manuren, zegt parlementariër De Lange. En tot zover het nieuws van dit moment. Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 10 mei, bijna 2 over half 9. Goedenavond. Microsoft betaalt miljarden voor Skype. Waarom ze dat ervoor over hebben, dat hoor je hier zo meteen. En de tekenfilmserie South Park bestaat alweer 15 jaar. En deze hele week hoor je in BNN Today de leukste en beste South Park afleveringen. Niet helemaal natuurlijk, maar een stukje daarvan. En Frank even blij, beter bekend als die dikke van de jakhalsen van de wereld door. Die stopt bij de Wildraai door. Waarom en wat hij dan allemaal gaat doen, dat hoor je zo meteen. En Christ Klep is de gast, hij is militair historicus... en plotseling beroemd geworden sinds de oorlog in Libië. Zit ongeveer elke week bij Paul Witteman. Maar heeft hij rom ook nadelen en waar haalt hij überhaupt zijn informatie vandaan? Dat hoor je na 9 En onze Joris Kreugel, die ging vanmorgen al aan het bier. En ik ga zelfs speciaal biertjes drinken. Want deze week wordt er namelijk een app gelanceerd. En daar kan je in heel Nederland zien, in alle cafés... wat voor speciale biertjes er allemaal te krijgen zijn... Heel praktisch, zeker voor mij, als je snel dronken wilt worden. Ja, zometeen Liekeveld met de hele ranking, de nieuws na 9 hoor je dat natuurlijk. Maar nu alvast een update. Lieke, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Uh, de nummer 1 van vandaag, mobiel surfen van KPN, dat gaat geld kosten. En verder zijn er 12.000 jongeren niet achter de computer weg te slaan. Ze zijn namelijk verslaafd aan gamen. En het blijft droog in Nederland. Dat is goed nieuws voor de zon aan middags. En voor deze man die veel akkers moet beregenen. Hij mag lekker buiten de deur werken. Ja zo'n lekker in het zonnetje. Lekker ontspannen. Je ziet nog eens wat langskomen. Dat is best leuk, ja. Zometeen na negen uur meer. Mijn jorlieke. En dan die interessante BN'ers die je elke dag hier hoort. Um, met hun bezigheden. Als eerste Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ik vind het niet prettig als mensen mijn naam verkeerd schrijven. Het stoorde me dus al een tijdje dat we in de Kamer een debat hebben met een verkeerde naam. Ik bedoel het spoeddebat. Alsof dat altijd haast zou hebben. Terwijl het een gewoon debat is dat kan worden aangevraagd door 30 Kamerleden. Weg dus met de stem spoedebad. Voortaan heet het 30 leden debat. Minder sexy, maar beter. En schrijver Thomas Ros. Vier dagen geleden was het 6 mei. Ik blader in kranten, kijk op televisie, luister naar radio, Twitter, Facebook, wat niet al. Niks, nop, nada. En toch nog geen zes jaar geleden door het Nederlandse volk gekozen tot de grootste Nederlander ooit. Groter dan Willem van Oranje, Erasmus, Koningin Wilhelmina of Johan Cruijff. God naar nou aan toe. Nu al vergeten, dat zegt zowel alles over het Nederlandse volk als over Pim. Pim? Pim wie in godsnaam? En de dag van Lingo-presentatrice Lucille Werner. Ik ben nu lekker op vakantie in Spanje. Met, hoe kan het ook anders, zon, zee, strand en heerlijke tapas. Tegelijkertijd is het erg te zien dat het niet goed gaat met Spanje. De bouw staat vrijwel stil hier en er is enorme werkloosheid. Dramatisch voor dit heerlijke vakantieland. Ja. En gewoon hier gebruikt en wel, dat wel. In de studio, Gio Lippens, goedenavond. En dan blijft het nog zonnig ook. Hesse Utrecht-verdediger Nezu heeft een gebroken nekwervel opgelopen tijdens de training. Hij is inmiddels geopereerd. En technisch directeur Fouke Boy vertelt wat er misging. Voor ik heb begrepen, is het gewoon een hele ongelukkige samenloop geweest. Een speler, Fuidin Wel, die, die op de grond komt te liggen. En een andere speler die over zijn voeten struikelt en op hem valt. En. en, en... Op die manier uh, uh, dit oploopt. Het is echt ongelooflijk uh, uh, uh, uh, dat, uh, dat dit zo gebeurt. Na die ongelukkige botsing kon Nezu zijn voeten en handen niet bewegen had hij last van zijn nek. Het is nog niet duidelijk of hij volledig kan herstellen. En de vierde etappe van de ronde van Italië is een eerbetoon aan Wouter Weiland geworden. De Belgische renner overleed gisteren bij een valpartij. De rit van vandaag telde niet mee voor het klassement. Elke ploeg reed ongeveer 10 kilometer op kop... en in de laatste kilometers waren dat de teamgenoten van Weiland. Tussen hen in reed Tyler Ferrer, een vriend van Wouter Weiland. Ferrer gaat trouwens morgen gewoon niet meer van start. En dan tafeltennis. Het jonge talent Brit Eerland is uitgeschakeld... in de eerste ronde van de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Ze was kansloos tegen een oud wereldkampioen uit China, Guo Jue. 4-0 werd het. Van tevoren wist Eerland al dat een overwinning onmogelijk was... Ja, zeker. Nou ja, zij is gewoon wereldkampioen geweest. Dat is niet niks. Dus als je er tegen gaat van ja, ik kan gewoon niet winnen. Dat weet je van tevoren. En dan ga je maar gewoon lekker genieten van het spel. proberen mooie ballen te slaan en dat is gelukt. Ook Linda Kremers en de zussen Jelena en Jana Timina kwamen niet door de eerste ronde. Lee Zhao en Li Jie gaan wel door in Ahoy. Dat allemaal. en Nog veel meer sporten straks vanaf 10 uur in langs de lijn. Geel, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Groot nieuws vandaag in de internetwereld, en, nou ja, en ook daarbuiten trouwens. Uh, Microsoft heeft voor 8,5 miljard, euro, uh, euro, <laughs> miljard dollar Skype overgenomen. Uh, dat is de grootste overname ooit die Microsoft heeft gedaan. En de grote vraag is, uh, wat gaat Microsoft doen met Skype? Um, onze eigen internetdeskundige Krijn Schuurman is hier. Goedenavond. Goedenavond. Word je nou heel erg opgewonden van dat nieuws? Uh, nou, dat, dat ook weer niet, maar het is wel ja, wat je zelf al zegt: dit is wel echt nieuws. Wat ook een verder gaat dan een paar uh, mensen die het een beetje volgen. Die denken: Oh, dat is wel opvallend. Dit is ja. echt, uh, dit is, nou ja, je vergist je in de bedragen omdat het ook zo uh, ongelooflijk veel geld is. Weinig kan ik me daarbij voorstellen. 8,5 miljard dollar. Nee, 6 dat miljoen geldt miljoen. voor mij ook. Ja. Ja. Veel, veel geld. Um, heel even kort, Skype. Kun je nog even in drie zinnen uitleggen wat het is? Ja, Skype is een, uh, is een programma uh, wat je kan installeren op je computer. En daarmee kan je iedereen in de wereld uh, gratis spellen die ook die software heeft. Daar is mee begonnen, dus dat was ideaal voor familie in Australië. En later heeft Skype een dienst toegevoegd... dat je ook naar mensen kan bellen op hun uh, vaste of mobiele telefoon. Daar moet je uiteraard wel voor betalen... maar het is een stuk goedkoper dan dat je naar die telefoon in Australië zou bellen. En je kan uh, ook gebeld worden op een nummer tegen betaling. Dus er is iets van betaling mogelijk. Maar de meeste mensen hebben gewoon een gratis account... waarmee ze de hele wereld overbellen met hun computer of hun mobiel inmiddels. Ja, um, Microsoft heeft dus Skype gekocht. Ja, wat moeten ze ermee? Waarom? Ja, dat is... Uh, dat is een goede vraag. Microsoft heeft uh, een paar concurrenten. Het hangt er een beetje vanaf in welke markt. Maar je zou kunnen zeggen dat tegenwoordig Google, Facebook en Microsoft... eigenlijk wel de, de giganten zijn. En Apple, als je ook mobiel uh, meepakt. Microsoft is echt een softwarebedrijf... wat ook op internet een grote speler wil worden. Wat ook logisch is, want alles speelt zich tegenwoordig af op internet. En Google, om maar even een concurrent te noemen... is echt een internetspeler die ook software is gaan maken. Uh, en Microsoft ja, die heeft echt iets nodig wat op internet belangrijk is. Uh, en ze hebben tot nu toe erg veel moeite. Ze proberen die software ook steeds meer online uh, aan te bieden... maar daar maken ze heel veel verlies op ja. tot nu toe. Dus ze moesten eigenlijk wel iets, iets groots gaan doen... om echt serieus te worden op die markt. Nou ja, dat, dat is dan dit. Dat is dan dit, ja. Want... Want Google, nou ja, iedereen googelt. En Facebook is natuurlijk ook een hele grote speler. Um, maar de, de, ik hoor verhalen van, van types zoals jij, die er verstand van hebben. Dat Skype eigenlijk al een beetje uit is. Beetje nou, per se. Wat, wat er nu gebeurt, kijk. Er zijn 663 miljoen gebruikers van Skype. Die zijn niet allemaal actief, maar die hebben een account en dus een e-mailadres. Die kan uh, Microsoft dus gaan benaderen. Uh, en kan, en uh, nou ja, nieuwe diensten gaan aanbieden. Dat worden dus eigenlijk Microsoft-klanten. Uh, hoewel voor het grootste deel dus gratis. Um, en op mobiel zie je dat er erg veel te doen is om uh, gratis bellen. We sturen van die berichtjes naar elkaar. Maar je kan ook skypen op je mobiel. Dat uh, was net ook even het nieuws met KPM, wat daar natuurlijk veel moeite mee heeft. Want het zijn geen tikken meer dan. Ja, maar uh, KPM wil nu dat je ervoor gaat betalen, toch? Ja. Uh, in ieder geval dat als je dit veel, dat je dus uh, verschillende abonnementen gaat krijgen. Want dit doen mensen zoveel dat ze denken... oh, ik kan lekker uh, internet voor een tientje per maand. Dan ga ik ook bellen binnen dat tientje en dan heb je geen tikken meer. Eigenlijk ja. wat ook al met de vaste lijn is gebeurd, zie je nu ook mobiel gebeuren. Uh, en dan is het je kan eigenlijk gewoon gratis bellen, daar komt ja, het op neer. precies. Ja. Maar dat is dan dus nu Microsoft software. En dat zou dan dus ook op mijn Apple telefoon en ook op de Google telefoon gaan komen. Dat is eigenlijk wel tamelijk nieuw, dat Microsoft zijn software dan op andere... want het is dan Microsoft software geworden natuurlijk. Dus daarmee krijgen ze ook een poot in die mobiele belmarkt en worden ze ook een bedreiging voor operators. Dus het heeft nog wel wat voeten in de aarde. Maar is het het waard? Ja, dat hele idiote bedrag wat, waar we ons toch niks mee kunnen voorstellen. Maar... Ja, dat is moeilijk. Kijk, je hebt die 660 miljoen gebruikers. Als je het daardoor deelt is het een tientje per, 10 dollar per gebruiker. Uh, maar Skype heeft 8,5 miljoen betalende klanten. Dus als je die rekent, he, die hebben al de stap genomen iets te betalen... dus die willen misschien blijven betalen of meer gaan betalen. Dan is het duizend per klant. Dat lijkt wel vrij veel. Zeker af... omdat Skype gelo heeft geloof ik nog nooit winst gemaakt. Nee, klopt. Skype heeft het afgelopen jaar nog 7 miljoen verlies gemaakt. En ze hebben ook een schuld van 680 uh, miljoen nog staan. Die Microsoft dus over moet nemen. Maar goed, dat maakte Microsoft het afgelopen kwartaal alleen al op zijn online activiteiten. Dus dat is een bedrag waar uh, Microsoft nog wel uh, van kan leven. Beach. Maar bijvoorbeeld Kinect, dat is zo'n uh, spelcomputer waar je zonder uh, controllers en je te zwaaien voor je computer. Dat is enorm ja. voor je spelcomputers enorm succes. Uh, als je bijvoorbeeld daar Skype in integreren, dan zou je dus kunnen gaan praten met... De mensen waar je online een spelletje mee kan gaan doen. Dus er zijn nog wel veel meer toepassingen mogelijk. Ja, ja, ja. Ook binnen kantoor. Je hebt Outlook, je zit met iemand te mailen, en je denkt, ik kunnen we niet beter even bellen. Je drukt op het knopje, want het is geïntegreerd en je hebt elkaar meteen aan de lijn, weliswaar via je computer. Uh, maar goed, als ze dit in al hun producten gaan integreren, nou ja, daar, daar verwachten ze ongetwijfeld toch wel veel van. Wordt nu Microsoft ook heel groot op internet, net zoals Google, net zoals Facebook? Nou, dat is even de vraag, want er is ook wel kritiek. Uh, Skype was uiteindelijk uh, was begonnen met dat bellen over internet... maar had er zelf een soort taaltje voor bedacht. Het is eigenlijk niet de echte officiële standaard die ook gebruikt wordt... met vaste telefoons die via internet bellen en zo. Dus de technologie is ook maar de vraag of die zoveel waard is. En gebruikers, het zijn natuurlijk geen klanten... het zijn honderden uh, miljoenen gebruikers... maar die kunnen ook zomaar afstap, overstappen op iets anders... Dus dat is, nou ja, daar zijn deskundigen het erg over oneens. Uh, ik denk dat het wel goed is dat ze echt iets, echt iets hebben gedaan, maar ze zullen het wel een stap verder moeten brengen, want anders dan stap ik nu ook misschien gewoon over naar een ander product. Dus ja. ik, uh, ze hebben mij natuurlijk nog, ja, ze moeten er echt iets mee doen om mij ook als klant uh, te houden. Ik heb ze kijk net ontdekt. Oh, nou, dus. Dat is voor jou wat opgeleverd <lacht> in ieder geval. Ik loop altijd een beetje achter. Goed, goed. Krijn Schuurman, dankjewel voor uh, een blik in die, al die miljarden dollars. Jo, tot snel. And worked it out until the bitter end. And I suppose I should have known what was waiting round the bend. I didn't know that kindness was fleeting. I didn't know that soft could go harder, but you you want eigen Laura Jansen. The End. Dit is Radio 1. VNN Today. Zes jaar lang is Frank even blij. Ook wel bekend als die dikke van de jakhalsen van de wereldredder. Uh, zes jaar lang is hij uh, al bekend daarvan. En hij ontmoette in die tijd Pamela Anderson. Borat uh, probeerde indruk te maken op de makers van het stuntprogramma Jackass door een koffietafeltje te pletten. One, two, three, action. <lacht> is <laughs> heel, heel leuk ook. Ik denk dat we de nieuwe Dutch Press <laughs> ja, ook heel leuk voor de radio. Maar goed, hoe, hoe ontzettend leuk die korte filmpjes ook zijn, daar in de wereld door. Uh, Frank wil meer, dus uh, na dit seizoen hangt hij zijn rode jakhalzen. Stop dat aan het wilgen. En dat is jammer. Frank, even blij. Goedenavond. Goedenavond, ja. O, maar jij was de leukste. Was ik de leukste? Ja, vond ik wel. Ja, ja ja nou, dat kan ik niet helpen. Ik vind het ook <laughs> hartstikke leuk. Ja, ook. Maar ja, nee, ja. Je was toch wel mijn favoriet? Ja, nou ja, ik ben nog even te bewonderen ja. tot eind mei. Dat is wat dan wel weer uh, waar. Um, je hebt er natuurlijk veel gemaakt: tientallen of wel meer zelfs. Nou ja, veel filmpjes. Nou, ik, ja, ik denk inmiddels wel uh, 250 à 300 of zo. Hier, echt heel veel. En, en we hebben jou gevraagd: wat vond jij nou een van de leukste? En dat was. Ja, nou, ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat ik heb, ik heb zoveel gedaan... dat ik het ook niet meer precies weet wel, welke ik nou echt het leukste vond. Maar aan uh, welke ik wel hele warme herinneringen heb... is die met Lily Allen. Ja, de Engelse zangeres Lily Allen. En dan ben je met haar aan het varen op de gracht. En, ja. en het gaat over haar derde tepel. Even een stukje luisteren. Ja. You have a third nipple. Ja. Yeah. How is that possible? Do you want to it? Ja. Yeah, where it is. Strange. <laughs> Are you touching it a lot? Yeah, third it nipple? gets hard when you touch it. Yeah? yeah. It gets hard, because yeah. it's cold now. <laughs> ja, Frank, even blij. Hier ga jij dus om herinnerd worden, hè? Ja, nou ja, dat, dat zijn ergere dingen toch, om <laughs> aan herinnerd te worden. <laughs> ja, ja, maar dit, dit moet er ergens op je grafsteen, deze scène. Nou, ik vond het wel heel erg leuk, want ik vind daar sowieso echt een te gek wijs. Ja. Ja, het was toch wel een, ja, een soort van bizarre ontmoeting, zeg maar. Ik denk ook dat zij, zij na nou, afloop iets had van... ik heb nog nooit zoiets raars meegemaakt, want het was heel koud. Ja. En ze had toch uh, twee minuten voor het interview begon, uh, begon niet verwacht dat ik uh, een paar minuten later haar derde tepel zou uh, bevoelen. <laughs> Hoe wist je van die derde tepel? Ja, dat heb ik een keer ergens gelezen. Maar ja, het is natuurlijk wel bizar dat die informatie dan in je research blijft hangen. Dat dat dan ook daadwerkelijk te sprake komt. Dus, ja, ja, dat zegt wel iets over jou, denk ik zo. Ja. ja. Waarom, waarom ga je eigenlijk weg bij de wereldrijd door? Nou, ik heb het uh, gedaan vanaf, uh, vanaf de eerste uitzending. En ik heb uh, daar ontzettend veel uh, verschillende soorten filmpjes uh, gemaakt. Ik heb heel veel gereisd en uh, ik heb heel veel mensen geïnterviewd. En ik, vond het gewoon, ik vind het nog steeds echt heel erg leuk om te doen. Maar na zes seizoenen... Uh, ...heb ik ook wel echt heel veel gedaan en uh, val ik wel eens in herhaling. Nu zijn er heel vaak in Nederland mensen die ik al een paar keer geïnterviewd heb... Waar ik... Uh, geprobeerd heb om grappige filmpjes mee te maken enzovoort. Dus hmm. het wordt gewoon steeds moeilijker om weer een originele invalshoek te verzinnen die ook past binnen het concept van de jak wat maar 2,5 en minuut duurt. Ja, dat is wel heel kort hè, twee en Ik kan me voorstellen ja, dat dat ook, dat ook een beetje... dat is ook wel de uitdaging, weet je wel. Dat snelle daarvan dat vind ik ook ontzettend leuk. Dat, maar ja. op een gegeven moment, ja, na zes seizoenen uh, vind ik het gewoon mooi geweest. Heeft het er ook mee te maken dat je vader wordt en dat je dan, dan ben je toe aan misschien wat serieuzer werk? Nee, nee, nee, nee. Ik was al van plan uh, sowieso om te stoppen voordat ik uh, met dit seizoen begon. Want ik wist al dat het mijn laatste seizoen was, en pas in dit seizoen werd duidelijk dat ik uh, inderdaad een uh, nageslacht heb geproduceerd. <laughs> het klinkt een beetje. Nog komen, maar, ja, uh... Het klinkt een beetje alsof het je uh, is overkomen. Ja, plotseling was ja, daar maar die de, zwangerschap. Het overkomt je toch ook, hoe positief, eh, positief gezien? Want het, ik bedoel, het is toch gewoon. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Niet gepland dus, mag ik dat vragen? Of is dat nou ja, het, het, het kwam niet ongewenst, laat ik het zo zeggen. Oh, dat is altijd mooi. Hè. Niet ongewenst. Of heel ja. erg gewenst, ja. Um, ja, zeer gewenst ook. Um, even wat, wat, nog iets meer over werk in plaats van over de kinderen. Um, komende donderdag, dan is een belangrijke dag voor jou, dan komt de documentaire Je vader is je papa niet op televisie. Ja. Um, is al best wel veel over gezegd, maar nog heel veel in het kort. Waar gaat hij over? Ik heb een, een, een documentaire gemaakt over mijn beste vriend Daan, die ik al twintig jaar lang ken. Mm -hmm. En vanaf het begin van onze vriendschap weet ik dat hij uh, van de spermabank komt. Dus uh, uh, zijn vader, door wie hij is opgevoed, is niet zijn biologische vader. Um, hij heeft ook nooit geweten wie zijn vader is, omdat die spermadonor in die periode altijd helemaal anoniem uh, bleef en nog steeds blijft. Want het is niet te traceren wie zijn vader dan is. En uh, het heeft Daan altijd heel erg de fantasie gegeven om dan maar na te denken wie zijn vader is. Ja. En uh, dat waren in het begin allemaal helden, van Bert en Ernie tot uh, Krik en Flupke uh, en, uh, en Kuifje en weet ik veel wat. Totdat het uiteindelijk uh, neerkwam bij Bruce Springsteen en toen hadden zijn ouders gezegd nou die kans dat die Amerikaan toen in Nederland was, is niet zo groot. En dat bleef toen hangen bij Huub van der Lubbe, de zanger van de dijk. Ja, en, uh, we hebben een en die is het gebleven. Die is het gebleven. In zijn hoofd is dat zijn vader. En een, een mooi fragmentje hebben we waarin Daan... Uh, ...vertelt dat, uh, dat hij zelfs zijn vrouw had wijsgemaakt... ...dat de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe, dus zijn vader is. In ieder geval ja. uh, kwam het gesprek uh, zijdelings uh, op de dijk. En toen zei ze, ah, nou, daar heb ik niet zoveel mee uh, met dat bandje. Ja, daar vindt ik echt geen rukken aan. Nee, daar heb ik echt helemaal niks mee. En toen keek hij mij een tijdje zo aan zo. Oh, nou, mijn vader is Huub uh, van der Lubbe. Het is, het is, uh, ik heb alleen maar wat stukjes eruit gezien. Maar het is eigenlijk wel grappig. Want die, die jongen, die dame wil ook helemaal niet weten wie zijn vader is. Dus eigenlijk maak jij een film over niks. Ik <laughs> wil over, over een jongen ja, nou, die nou, niet dat wil wel weten. Wel, mijn <laughs> ja, er, gebeurt er wel wat verder nog? Vraag ik me af. Nou ja, kijk, de, de, de zoektocht die ik in deze documentaire ben aangegaan is omdat ik het juist heel interessant vond. Ook vanuit mijn persoonlijke beleving. Waarom wil iemand niet weten wie zijn vader is? Ja. En omdat Daan daar voor zichzelf zo'n goed verhaal van heeft gemaakt... want dat is natuurlijk in feite ook een beetje een sprookje dat je een ja. held verzint... die ook nog misschien best haalbaar is. Want het is wel zo dat die, uh, toen de ouders ervoor kozen om met, een sperma met de spermabank in zee te gaan... dan kon je wel kiezen voor uiterlijke kenmerken. En, en daar heeft toen gekozen voor lang, blond en slank. Nou, ja, daar voelde dat... ook Daan aan. Ja. Maar Van de Lubbe ook. Dus ja. er zitten wel natuurlijk wat raakvlakken in. En ik vond het een interessant sprookje omdat... Als je nu ziet bijvoorbeeld RTL komt nu met een programma, uh, of Irene Moors met Wie is mijn vader? Waarin ze dus wel proberen om spermabankinderen te koppelen aan hun kinderen. En dat kunnen er dus misschien in sommige gevallen wel meer dan 50 zijn. Hè? Ja. Um, is het, je merkt dat er heel erg een tendens is dat je het allemaal maar te weten moet komen. En ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Maar ik vond het juist interessant om een verhaal te vertellen van iemand die zegt ik wil het absoluut niet weten. En die daar ook nog eens een, een duidelijk verhaal uh, bij heeft. En daar natuurlijk wel mee heeft geworsteld in de loop der ja. jaren. En, en hoe zijn ouders daarin hebben gestaan, et cetera. En daar gaat de documentaire over. Dus het is wel iets meer dan niks. Komende. Dat heb je wel. Dat lijkt me wel. Ik heb stukjes gezien en die stukjes vond ik uh, in ieder geval erg leuk. Komende donderdag te zien op Nederland 3 dus. Um, en de volgende week donderdag ook nog even blij met Marco Borsato. Nou ja, en meer van jou in de loop der jaren, lijkt mij zo. Ja, dat hoop ik wel. Dankjewel, Frank. Even blij. Succes. Dankjewel. Doeg. Ja, en dan de dag van jongenskruigel. Wat heb ik toch een heerlijk leven als verslaggever. Het is nu uh, bijna kwart over elf en ik mag uh, bier gaan drinken al. En waarom? Ja, uh, ik hou ervan. En meestal drink ik het alleen in het weekend als ik uitga of ik drink wijn... Maar je hebt ook wel eens van die momenten dat je echt even sneller los wil gaan... en dan wil je wat eh, hardere drank drinken. Dan kan je kiezen voor whisky, maar ook voor speciaal bier. En dat vind ik ook lekker. Alleen, ja, dan blijf je heel snel hangen bij Duvel of bij Triple. Maar waar vind je dat speciale, speciale biertje? Nou, dan kan je natuurlijk alle kroegen af gaan lopen, maar dat kost heel veel tijd. En daar heb je ook niet altijd even veel zin in. Maar je hebt nu een app, biernavigatie.nl. En eh, die kan je downloaden en dan zie je gewoon overal op je app staan waar je speciale biertjes en wat voor speciale biertjes je kan krijgen. Degenen die dat ontwikkeld hebben, dat zijn Paul en Jasper. En met Jasper ga ik nu op zoek naar een speciaal biertje, zo vroeg. Jasper, je hebt de telefoon in je handen met de app aanstaan. Als je op de app kijkt, dan zie je dus de plattegrond en dan zie je allemaal bierglazen. En de een is grijs en de andere is geel. Dat klopt, je kan op de bierglazen klikken. Grijze uh, geeft uh, de titel, uh, dat dus de naam van een café. En uh, dan kan je, ben je daar in het café, via de app bieren toevoegen. En uh, Gelen uh, uh, ja, heeft een abonnement bij ons. En daar kan je op klikken en dan krijg je meer informatie. En dan kan je ook bijvoorbeeld je navigatie van je telefoon laten opstarten. Je kan het café bellen. En ook weer, als je een biertje mist, de bierkaart aanvullen. Uh, nou, uh, wat mij betreft gaan we bier zuipen. Nou, ik geniet liever van een speciaal biertje. Ik hou niet van het speciaal biertje zuipen, dus uh, laten we naar binnen gaan bij het Ledergerf. Oh, dat zeg ik weer verkeerd? <laughs> ja, zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een lekker speciaal biertje voor ons? Jazeker. Heb je ik... voor ons een uh, 2-rating-bitch van de Flying 2 bitch, een 2 bitch. <laughs> Biertjes uh, op tafel. En dit zijn dus speciaal biertjes. Dit zijn wel speciaal biertjes. Dit is uit Amerika. Dat weten niet veel mensen, maar daar komt ook veel speciaal bier vandaan. Paul, je werkt hier achter de bar. Wat, wat vind je van zo'n app eigenlijk voor speciaal biertjes? Uh, zo'n zo app vind ik een prima uh, applicatie. Ik heb er zelf ook over naast het denken om dat een uh, keer te bedenken. Alleen helaas was iemand me voor. En zeker voor de wisseltappen die wij regelmatig hebben is het goed om mensen up-to-date te houden. Ja, ik ben geen speciaal bier drinken, maar er komen echt mensen speciaal hier naartoe? Of ja. ook naar andere cafés? Ja, wel degelijk, ja. Het is zelfs zo dat Lelig F uh, in de uh, Loning Planet staat om speciaal bier te komen drinken. Er is nog een hele wereld achter schuilen. Ja, zeker. Maar bier is gelukkig geen wijn. Dat moet wel weer normaal blijven, wat dat betreft. Dan zeg ik uh, santé, uh, Nou, Het smaakt al alsof het uh, vrijdag of zaterdagavond is. <laughs> Hij is wel lekker fruitig, hè? Maar hoe moeilijk is het als speciaal bierliefhebber om bepaalde dingen te vinden? Want dan moet je eigenlijk. In het verleden moest je echt gewoon de kroegen af, dus. Of je moest het weten. Dan moest je het inderdaad weten en dan had je je stamkroeg. en dan, dan, ja, dan ging je daar naartoe en dan hield je je aan die bierkaart. Maar goed, het lijkt me nog een aardig kunstje om heel Nederland op je app te voorzien. van wat voor bieren ze daar allemaal verkopen. Dat ga je toch niet zelf, denk ik, doen? Nee, dat gaan we zeker niet uh, met zelf doen, want dan zijn we... Dan ik je al veel succes namelijk. Slecht voor je lever ook, want uh, dan ga je toch weer uh, biertjes drinken in elk café. Wij vragen gewoon, uh, wij roepen eigenlijk uh, elke bierliefhebber op... of uh, iemand uh, die zijn uh, favoriete kroeg heeft om uh, onze app te gebruiken... om uh, daar de bierkaart van uh, die kroeg uh, toe te voegen. Zodat andere bierliefhebbers uh, daar ook weer profijt van hebben. Jij doet het uh, puur uit uh, liefhebberij? Dit is uit hobbyisme en uh, bierliefhebberij ontstaan, inderdaad. Gewoon uit mijn eigen vraag, van, uh, samen met uh, Paul van uh, Wij Drinken graag Speciaal Bier. Handig, uh, zo'n uh, app voor uh, speciaal bier. Ik zal er niet wekelijks gebruik van uh, gaan maken, want uh, het gaat mij soms te hard. Maar uh, dit biertje, dat gaat er zeker nog in, uh, in de ochtend. En ik voel al een lichte tinteling in mijn hoofd. Santé. 11 mei 2011, dat is morgen. En dat is de dag dat Rome vernietigd wordt door een gigantische aardbeving. Althans, dat is de voorspelling van een dubieuze wetenschapper... Ravaele Bendandi, die overleed in 1979. Maar die zei in zijn testament dat morgen wel eens de fatale dag voor Rome zou kunnen zijn. Lisette Pater, die woont daar. En uh, we hebben nog 1 minuut 40 om jouw extreme angst te laten horen. Zit je al om tafel ergens? Ja, ja, ik zit al wel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, de, maar ja, ik geloof dat jij er niet echt heel erg in gelooft, maar er zijn toch aardig wat Romeinen die dit serieus nemen? Ja, dat, dat gaat echt over straten uh, als een uh, lopend vuurtje, zeg maar. Je hoort er heel uh, dat mensen naar verwijzen en zo. Het schijnt ook dat heel veel mensen morgen niet naar hun werk gaan, of niet naar school gaan, of hun kinderen niet naar school laten gaan. Um, dus ja, er gaan heel veel mensen de stad uit. Of ze steken af in parken waar het dan veilig is. Ja. En dat allemaal omdat een of andere dubieuze een autodidactische wetenschapper dit ooit een keer uh, heeft geroepen. Precies, ja, precies, ja, waarom ja. wordt hij zo serieus genomen? Nou, als ja, sommige mensen geloven, ik denk dat, dat de angst voor de aardbevingen op zich in Italië er wel redelijk in zit. Natuurlijk, na twee jaar, uh, twee jaar geleden is er een grote aardbeving geweest. Ja. Dus het zou, uh, het zou dat best goed kunnen zijn. Ik kan het anders ook niet verklaren. En ik ja, denk dat... Maar er zijn allemaal of... seismologen die hebben gezegd, die proberen de bevolking gerust te stellen van nee, er gaat echt ja. niks gebeuren, toch? Ja, dat is waar. Ze zeggen, ja, dus ze zeggen natuurlijk, er kan op zich... Statistisch niks gebeuren, maar het is ook weer waar dat er eigenlijk per dag uh, gemiddeld 30 aardbevingen zijn in Italië. Dus je kan het nooit helemaal zeker weten. En dat is de angst, zeg maar, die, uh, die bij aardbevingen is. Omdat we het nooit zeker kunnen voorspellen. Dus je kan het ja. zeggen wat je wil uh, Sorry? Ja, nee, ja, ja ik zei ja. ja. Maar goed dus, uh, nieuws uh, als je nu als toerist in Rome bent. Want uh, morgen als ongeveer 20% van de Romeinen opzout, dan is het lekker rustig. Het lekker ja. rustig. Ja. Inderdaad, ja. Lisette Pater, sterkte morgen. Ja, dankjewel. Laat even okay. wat horen van je. Ja, oké. Okay. En tot snel dan ja. weer. Dankjewel. Ja. Zometeen, tweede uur, BNN Today, naar het nieuws. B -M N. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Zijn de planken van je terras zo verrot dat er op staan al gevaarlijk wordt? Stijg boven jezelf uit en pak het aan. Bouw nu een terras en combineer hout en natuursteen tot een stijlvol geheel. Bij Hornbach vind je alles wat je voor je project nodig hebt. Gegarandeerd. Hornbach. Er is altijd iets te doen. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe